9 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Ongeveer 100 inwoners van een dorp bij de kerncentrale in het Japanse Fukushima... zijn even naar huis geweest om persoonlijke spullen op te halen. Ze moesten wel maskers opdoen en speciale kleding aantrekken tegen de radioactiviteit. Het was het eerste georganiseerde bezoek van inwoners... die in de zone van 20 kilometer rond de verwoeste kerncentrale wonen. In dat gebied mogen sinds de kernramp voorlopig geen mensen komen... Ongeveer 85.000 mensen zijn geëvacueerd. Door een zware aardbeving, gevolgd door een tsunami... viel op 11 maart de koeling van de kerncentrale uit... en kwam er radioactiviteit vrij. Anderhalf procent van de jongeren tussen 13 en 16... zegt verslaafd te zijn aan online gamen. Dat zijn 12.000 kinderen. Zo blijkt uit onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. De verslaafde jongeren zijn gemiddeld bijna acht uur per dag online aan het gamen. Het zijn vrijwel allemaal jongens en twee derde van hen zit op het VMBO. De verslaafde gamers hebben vaker dan andere gamende jongeren last van depressies. Ook eenzaamheid, een negatief zelfbeeld en sociale angst... komen wat vaker voor bij verslaafde gamers dan bij niet-verslaafde gamers. Volgens onderzoeken Van Roy kan het dwangmatig gamen goed worden aangepakt... met bestaande verslavingstherapieën. In de Amerikaanse staat Illinois heeft een man een 28 jaar cel gekregen... omdat hij van plan was om een gerechtsgebouw op te blazen. De man van 31 werd in 2009 opgepakt na contacten met een undercover agent... die zich voordeed als lid van Al-Qaeda. De man had voor het gerechtsgebouw in Springfield een busje geparkeerd... waarvan hij dacht dat dit vol zat met explosieven... en wilde die daarna via zijn mobieltje tot ontploffing brengen. De bommen waren geleverd door de agent en waren nep. De veroordeelde is een autochtone Amerikaan die een islamitische naam had aangenomen. In de rechtbank heeft hij de poging tot bomaanslag toegegeven. In Nepal is een 82-jarige oud-minister van dat land om het leven gekomen bij een beklimming van de Mount Everest. Hij was bezig met een poging de oudste mens te worden die ooit de berg in de Himalaya heeft beklommen. Tijdens de beklimming werd hij onwel. Toen hij terug wilde gaan naar het basiskamp zakte hij in elkaar. Waarschijnlijk had hij last van hoogteziekte, een tekort aan zuurstof op grote hoogtes... Het record blijft nu op naam staan van een Nepalees van 76. Het weer wisselend bewolkt. In het westen wat regen- en onweersbuien. En het wordt vandaag ongeveer 20 graden. ANWB ah, Verkeersinformatie. Nog een goede 160 kilometer file. De langste files zijn de opvallende. De A7 Hoorn-Zaandam. Nog 11 kilometer langzaam rijden tussen Purmerend Noord en Knopend zaandam Op de A8 Zaandam richting Amsterdam. Knopend Koenplein, 5 kilometer... Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Zevenhuizen en Zoetermeer 7 kilometer. En verder richting Den Haag voor Den Haag Centrum 6 kilometer. Op het spoor vertraging voor treinreizigers tussen Driebergen Zeist en Ede-Wageningen. Dat heeft alles te maken met een aanrijding. En ook een aanrijding tussen Utrecht en Gelder-Malsen. Ook daar rijden geen treinen. In beide gevallen is de vertraging ruim een uur. U bent ondernemer en geen nerd. U wilt een website, maar geen cursusinternet.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 Vroege Vogels TV. Opgevangen orka uit de Waddenzee is speelbal van goede bedoelingen. Waarom groeien stintse planten vooral op begraafplaatsen? Vosjes voor het eerst buiten hun burgt in Big Broeder En zeldzame blaasvarens onder oude legertrucks. Dat allemaal vanavond in Vroege Vogels TV. 5.30 bij de Vara op Nederland 2. Er is een bank die net zo denkt als jij. Een bank die het anders doet. En waar je ook gewoon kunt sparen, beleggen en betalen met Ideal. Volg je hart, gebruik je hoofd. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen. Wat betekent de nieuwe strategie van KPN voor de consument? Daar horen we zo deskundigen over. We hopen meer te horen over de bomaanval op Tripoli in Libië. Het paleis van Gaddafi zou zijn gebombardeerd. Maar we beginnen bij FNV die de interne ruzie maar niet onder controle krijgt is de vakcentrale nog steeds niet gelukt om alle lidbonden op één lijn te krijgen... als het gaat om het nieuwe pensioenstelsel. Gisteren werd er ruim tien uur over vergaderd. En weer was de slotsom dat men elkaar nog niet had gevonden. En dat er verder gepraat gaat worden. Bart Kamphuis. Het gaat om heel veel geld en heel veel mensen. En dus is het helemaal niet zo erg als we op onze schreden terugkeren... en een en ander nog een keer tegen het licht houden... om goed te kunnen zien wat de gevolgen zijn... als we het toch een beetje anders doen dan we aanvankelijk hadden bedacht. Dat is zo ongeveer de boodschap die FNV nu naar buiten brengt. Nu het nog steeds niet duidelijk is hoe, wat de vakcentrale betreft... het nieuwe pensioenstelsel wordt ingericht. Het belangrijkste punt van geschil is welke mate van zekerheid er wordt ingebouwd. Welke garanties geef je voor een vast bedrag? En hoeveel ruimte laat je voor de pensioenfondsen om geld te verdienen met beleggen? Want die beleggingswinsten die zijn broodnodig om de pensioenuitkeringen... te kunnen laten meegroeien met de inflatie ffv voorzitter Agnes Jongerius. We zoeken dus naar waar zit nou een goede mix... tussen uh, uh, die zekerheid, uh, de buffers die je moet gaan, uh, gaan opbouwen... Uh, en aan de andere kant uh, de dringende wens om ook te kunnen indexeren... om de koopkracht van, uh, van mensen met een pensioenuitkering op peil te kunnen uh, houden... en waar die goede balans zit. Dat is de inhoud... Maar ook gaat het bij de FNV over de interne verhoudingen. Jongerius was als voorzitter van een vakcentrale... op een haar na bij een nieuw pensioenakkoord met de werkgevers. Maar FNV-bondgenoten, dat is de grootste lidbond binnen de FNV... die vindt dat Jongerius daarbij veel te snel is gegaan. Bondgenoten heeft een eigen pensioenplan gesmeed... en dreigt als dat plan niet in grote lijnen wordt overgenomen... wat de pensioenen betreft zich los te maken van de federatie FNV. En die dreiging hangt nog steeds boven de onderhandelingen zegt bondgenote voorman Henk van der Kolk. Nou, als het dan niet gelukt, ja, dan hebben wij al eerder in ieder geval kleur bekend. Dan kan dat, en is dat in ieder geval voor ons voldoende reden... om dan in ieder geval die eigen koers te varen. Maar op dit moment zitten wij in een proces met elkaar... om tot een gezamenlijk standpunt te komen. Zowel van der Kolk als Jongerius Gerius benadrukte afgelopen nacht... in vele toonaarden dat de inzet toch nog wel is... om iedereen binnen de vakcentrale FNV op één lijn te brengen. Houdt u er ook rekening mee dat u er misschien al niet uit kunt komen met bondgenoten? Uh, juist aan het feit dat iedereen vandaag tien uur geïnvesteerd heeft... om juist over die inhoud door te praten. Omdat mensen zeggen het is belangrijk dat we elkaar niet loslaten. Um, Maakt dat Ik vind de investering de moeite waard. Uh, alle deelnemers aan de vergadering vonden vandaag die... Uh, inspanning de moeite waard. Er is ook niemand eerder weggegaan. Ik weet niet of u dat heeft kunnen volgen, maar iedereen heeft het ook volgehouden. Juist om te investeren in die gezamenlijke lijnen, dat waardeer ik van al mijn collega's heel erg. Maar voorafgaand aan het beraad dat de afgelopen nacht dus werd afgebroken... hadden enkele kaderleden binnen bondgenoten... Het aftreden van Jongheri geëist. We hebben het in het begin van de vergadering nog wel even gehad... over de vraag, zijn er mensen die de positie van het federatiebestuur... of zijn voorzitter ter discussie willen stellen... We hebben heel snel kunnen constateren dat we dat onderwerp van tafel konden halen... omdat niemand dat belangrijk uh, vond. We hebben gezegd, het gaat over de inhoud. Uh, ja, ik heb, ik heb voldoende steun en dat geldt voor al mijn collega's van het federatiebestuur. Ja. Wat die steun voor Jongerius waard is, dat moet deze maand verder blijken. Minister Kamp van Sociale Zaken wil dat deze zomer, er eigenlijk in juni al, het pensioenakkoord van werkgevers en werknemers dat dat af is, zodat de minister er verder mee kan. Er wordt dus nog verder gepraat wanneer, dat is nog niet bekend. U hoort een bijdrage van Bart Kamphuis. Het is tien over negen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Vijf grote explosies de afgelopen nacht in de Libische hoofdstad Tripoli. Volgens ooggetuigen werd Gaddafi's hoofdkwartier met NAVO-raketten bestookt. Woordvoerder van Gaddafi, Moussa Ibrahim, ontkent dat Gaddafi's hoofdkwartier is geraakt. Een zorgcentrum voor moeder en kind zou het doelwit van de NAVO zijn geweest. De same locatie die we had a een paar dagen geleden, which is the center for motherhood and childhood. Yeah. Most journalists went there and checked it for themselves. Yeah. It's also the uh, uh, location for a few charities. In het centrum zitten ook verschillende andere liefdadigheidsorganisaties en het ligt midden in een woonwijk, al dus de woordvoerder. De aanval komt een dag nadat secretaris-generaal van de NAVO Rasmussen heeft gezegd dat de tijd op is voor Qaddafi's regime. The Gaddafi regime's time is up. We hebben significantly degradéerd zijn wapenmachine, hij is politiekly geïsoleerd. Hij en zijn regime hebben geen toekomst. De toekomst behoort aan de Libiërs. We hebben een aanzienlijk gedeelte van zijn wapenarsenaal vernietigd en Kadhafi staat ook politiek alleen. Zijn regime heeft geen toekomst, aldus Rasmussen. Ondertussen is de voortgang van de strijd op de grond onduidelijk. Opstandelingen zeggen dat ze de buitenwijken van Tripoli hebben bereikt, maar de woordvoerder van Gaddafi Ibrahim noemt dat onzin. This could not get more nonsense. Okay? Tripoli is a free, liberated, safe city. You can go, you can drive around anywhere you want in Tripoli. Tripoli is as calm as a city can be. Tripoli is een veilige stad. Het is er zo kalm als het in een stad maar kan zijn. Toch komen er steeds meer berichten over de levensomstandigheden in Tripoli. Ze zouden met de dag verslechteren. Er zou een tekort zijn aan voedsel, brandstof en medicijnen. Widespread shortages are paralyzing the country in ways in which will impact gravely on the general population in the months ahead. The and the most vulnerable. Met name de arme en zwakkere inwoners van Tripoli zullen door de tekorten geraakt worden. Volgens de Verenigde Naties is er sprake van een humanitaire ramp. Dan naar KPN. KPN, u hoorde dat van de topman... is zojuist met een nieuwe strategie gekomen. Klanten van KPN moeten vanaf de zomer gaan betalen... voor het bellen en berichten sturen via internet op de mobiele telefoons. KPN wil op deze manier meer geld verdienen. Klanten zijn namelijk de laatste tijd door de apps op de smartphones... veel minder gaan bellen en veel minder gaan sms'en. Niet minder, maar wel anders. Ed Achterberg van onderzoeksbureau Telecom Paper. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben het Elko Blok van KPN erover gehoord. Wat is u het meest opgevallen aan hun nieuwe strategie? Nou, als je inzoomt op dit onderwerp... Uh, wat hij eerst zei is, we gaan het niet blokkeren. Dat zei hij heel expliciet. Ja. En hij zei, we gaan het pariveren. Dus we gaan het in rekening brengen. Dat, dat lijkt erop dat ze zeggen... Nou, hoe je de, uh, je data gebruikt... Uh, waarvoor je het gebruikt, maakt ons niet zoveel uit. We proberen je het uh, geld te laten betalen... Voor, voor de hoeveelheid en de snelheid. Kan dat? Kun je dat meten? Hoe, hoe mensen dat gebruiken? Nou, je, uh, ja, je kunt gewoon meten hoeveel, uh, hoeveel MB's iemand verbruikt. En dus dan heb je het over datacaps. En uh, daar zullen ze denk ik op focussen. En als je ja, veel video's of, of veel data-intensieve applicaties gaat gebruiken... Ja, dan zul je eerder door die grens heen gaan en dus een hogere bundel moeten nemen. Om, en dan moet je dus meer gaan betalen. Ja. Uh, waarbij nu heel vaak nog eens voor 10 euro per maand uh, heb je tot 1, 1 gigabyte... Uh, uh, uh, data gebruiken en daarbuiten daarbui daarbui moet je gaan betalen. Ja, we hebben het bijvoorbeeld over apps, over een systeem als Skype. Uh, het gaat over, over VoIP hè. en misschien ook wel WhatsApp, waarom je kunt sms'en via internet en daar heb je dan geen kosten bij. Ja. Kan KPN daar eigenlijk zomaar tarieven over heffen? Nou, als ik ook al goed luister, denk ik niet dat ze dat zo gaan doen. Hè. WhatsApp heeft hij uh, helemaal niet, uh, heeft hij niet genoemd. Hij, nee. hij heeft alleen maar echt over een mobile VoIP. Dus um, het bellen met de nieuwe apps zoals Skype en Viber en zo zijn nog uh, heel veel andere. En uh, hij zei van, we, gaan, we laten je niet betalen voor het gebruik van de app zelf. We gaan je um, uh, een rekening sturen voor de toegangsritlaak. Zoals gewoon op te kunnen, om hem te kunnen gaan gebruiken. Ja. Maar dat zullen die diensten of die bedrijven leuk vinden? Nou, weet ik niet. Uh, kijk, nu. Nee, uh, nou, ik wel. <laughs> nou ja, ik zou zeggen, nu betaalt uh, heel veel consumenten ook al 10 euro per maand om überhaupt deze apps uh, te gebruiken. Hm. En betalen de consumenten ook 30 euro per maand om zo'n gratis Android of, uh, of iPhone-toestel te hebben. Uh, en dat moet je eigenlijk wel meenemen. Hè. Dus zodra, zolang KPN straks 30 tot 40 euro kan verdienen aan hun gebruiker, wat ze nu ook al verdienen, mm -hmm. dan denk ik dat KPN daar helemaal geen moeite mee heeft. KPN prijst zich niet uit de markt, want de concurrentie doet het misschien wel niet straks. Nou ja, dat is de grote vraag. En ik denk dat er, dat is ook de reden waarom KPI natuurlijk uh, voorzichtig met manoeuvreren... en nog ja. even wacht met naar buiten komen hoe ze het precies gaan doen. Blok zegt trouwens zelf dat het onvermijdelijk is hè, dat de rest zal volgen. Of de rest ook zal gaan, want er, er zijn er al die tar tariveren. Ja, dat zei hij, uh, internationaal. Ik moet, je, ik moet uh, echt uh, even opzoeken welke dat dan uh, precies zijn en hoe dat precies werkt. Uh, maar als, als de rest niet volgt en KPN uh, zijn uh, aanpassing leidt tot een te forse prijsstijging voor de gemiddelde consument... ja, dan is één consequentie. Die gaan die uh, rondkijken en die gaan dan naar Vodafone en T-Mobile toe. Ja. Dus ik denk dat KPN heel voorzichtig zal manoeuvreren. En uh, als KPN dat niet doet en heel snel zullen T-Mobile en Vodafone volgen met soortgelijke aanpassingen... ja, dan hebben we in Nederland al de instantie, uh, genaamd NMA, die dan eens gaat kijken goh, hoe heeft dit allemaal zo kunnen gebeuren. Ja, wel, wel, ziet u ook aankomen dat het duurder wordt voor de consument? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat uh, zeker vandaag al uh, je het slim kunt doen en uh, goedkoper uit kunnen zijn dan, dan de meeste mensen thans betalen. Waar de Nederlandse consument heel vaak naar kijkt is van uh, hoe kan ik dat ene toestel gratis krijgen en tegen welke minimale maandbedrag kan ik dat uh, kopen. En wat ze dan heel vaak vergeten is dat, dat het dan wel 30 euro per maand is, maar dat ze elke maand 10, 15 euro extra out of bundel moeten betalen. En, en dat zijn de krenten uit de pap voor de, de operators. En ja. als je gewoon als consument slim probeert te kijken... Maar goh, wat ben ik nou bereid te betalen wat heb ik überhaupt betaald afgelopen tijd... dan kan je denk ik nu ook al besparen. Dus uh, ik denk dat je als consument gewoon wat slimmer moet inkopen. En straks nog iets slimmer. En nog iets slimmer, ja. Nog iets slimmer. Het de Achterberg van Telecom Paper. Hartelijk dank Graag voor uw commentaar. Straks dan hoort u de politie. De politie heeft een aantal mensen aangehouden voor de duinbranden bij Schorl. Eerst maar de verkeersinformatie bij de AWB Kees Kort. En een goede 100 kilometer nog. Langs de files op de A7 Hoorn-Zaandam tussen Purmerend en Zaandam over 11 kilometer. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Zevenhuis en Zoetermeer 7 kilometer. En dan nog eens 6 kilometer voor Den Haag-Centrum. op de A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen Voorhout en Wassenaar 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Eerst naar Syrië, want het blijft moeilijk om de situatie in dat land in te schatten. Er komt nauwelijks nieuws naar buiten en journalisten zijn bepaald niet welkom. Correspondent Nicole Lefevre mailt dagelijks met mensen in ballingschap... en spreekt ook zoveel mogelijk mensen in het land zelf. Dat doet ze via Skype, nu nog uh, zonder al te veel kosten. Want veel telefoonlijnen liggen natuurlijk van en naar Syrië plat. De lijsten van mensenrechtenorganisaties tellen duizenden namen. Namen van oppositieleden, activisten, gewone demonstranten... Van huis tot huis gingen de veiligheidstroepen in sommige wijken om de mensen op te pakken. De gevangenissen zitten vol en dus moest een alternatief worden gezocht. In Dera zijn zoveel mensen opgepakt dat het leger en de veiligheidsdiensten gebruik maken van scholen en voetbalstadions als tijdelijke gevangenissen. Dat zegt Amar Kourabi, voorzitter van de Nationale Mensenrechtenorganisatie in Syrië. Ik spreek met een mensenrechtenactiviste die ondergedoken zit... ergens in de hoofdstad Damaskus. Het is niet meer mogelijk haar stem op te nemen. Per computer vertelt ze wat ze weet over de gearresteerden. Honderden vrouwen zijn weer opgepakt in Dara en Banias. Ze worden gemarteld en vernederd. In Dara gaat het om minstens duizend mensen. Ze zijn geslagen, gekneveld en werden gedwongen de president toe te juichen. Ze moesten roepen dat hij God is. Vanuit Banias heb ik nog niks gehoord. Alleen dat vrouwen daar vandaag hebben gedemonstreerd voor hun vrijlating. Worden ook vrouwen gearresteerd? In beide steden zijn vrouwen gedood, maar er zijn er maar een paar gearresteerd. In Banias is een dokter gearresteerd omdat ze de gewonden hielp. In Daraan activisten. In Tal werd een vrouw opgepakt met haar echtgenoot en haar zoons. Ik vraag haar of het gaat om mensen uit dezelfde families. Niet alleen in Dara, maar in het hele land. Je kunt het zien aan de lijsten van mensen die zijn opgepakt. Veel vaders met hun zonen en broers. Hele families werden opgepakt. Als één lid van de familie gezocht wordt, arresteren ze gewoon iedereen. Zal deze tactiek succes hebben voor het regime? Zal het mensen zo bang maken voor het lot van hun geliefde dat ze niet meer durven? Als ik kijk naar hoe het vrijdag ging, dan werkt het niet. Maar ze hebben nu wel een nieuwe strategie. Ze bezetten een heel gebied met veiligheidstroepen en bendes. Zo maken ze het onmogelijk voor mensen om de straat op te gaan. Maar ik ben ervan overtuigd dat de mensen ook een nieuwe strategie zullen vinden. Het is hun revolutie en die laten ze niet zomaar gaan. Bijdrage was dat van Nicole Lefevre. Via Skype sprak ze met mensenrechtenactivisten in Damascus. De politie heeft drie mensen aangehouden. Die worden verdacht van betrokkenheid bij de duinbranden in Schorel. 200 hectare natuurgebied ging daar in de laatste tijd in vlammen op. Petri Koenen van de politie Noord-Holland Noord. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat kunt u vertellen over de drie mannen? Want het zijn drie mannen. Uh, dat klopt. Uh, vorige week dinsdag hebben wij een 44-jarige man uh, uit Alkmaar uh, aangehouden. En afgelopen zaterdag hebben we een 18-jarige en een 20-jarige man uh, aangehouden. En die zijn beide afkomstig uit Schagen. En uh, de 44-jarige man uit Alkmaar die is uh, gisteren voorgeleid uh, bij de rechtercommissaris. En die is uh, voor uh, 14 dagen in bewaring gesteld, zodat wij uh, verder uh, onderzoek uh, kunnen doen naar hem. Ja. En uh, de andere twee, uh, daarvan wordt vandaag beslist of die voorgeleid gaan worden. Hoe bent u aan ze gekomen? Nou ja, wij hebben in ons onderzoek gigantisch veel gehad aan informatie van inwoners. Dat heeft ons heel erg geholpen in het onderzoek. Dus ja, wij zijn de verdachten, zijn wij mede door die informatie en door het onderzoek op het spoor gekomen. Er waren al eerder twee mensen aangehouden, die zijn ook weer vrijgelaten. Het gaat niet om dezelfde mensen? Het gaat niet om dezelfde mensen hier. Dus deze twee die eerder zijn vrijgelaten, die zijn niet meer onder verdenking? Die uh, zijn geen verdachten meer voor ons, dat klopt. Nee. Um, denkt u dat u ze heeft, of in ieder geval uh, daadwerkelijk drie brandstichters heeft? Uh, we hebben nooit uh, uitgesloten dat er uh, meerdere brandstichters nee. uh, aan het werk waren in het duingebied. Het is gezien uh, ja, de ver, de, het verschil in de branden, uh, ja, ging uh, onze gedachten daar uh, wel naar uit. Dus, ja, het onderzoek uh, zet zich gewoon uh, voort uh, naar de branden. Uh, we doen niet voor niks onderzoek, want iemand is natuurlijk pas uh, schuldig als het tegendeel bewezen is ook. Ja. Goed, die 44-jarige blijft in ieder geval nog twee weken vast. En die andere twee die worden voorgeleid vandaag. Als Dat ik klopt. het zo goed samenvat. Mevrouw Koenen ja. van de politie Noord-Holland-Doord. Hartelijk dank Graag gedaan. voor uw informatie. Drie verdachten dus opgepakt voor de duinbranden bij Schorel. Step by step, the rats came through. Breaking through all barricades to the top. And we're here to stay. Dat zijn regels uit het kampioenslied voor FC Twente dat alvast klaar ligt... in de aanloop naar de beslissing van de competitie zondag. Componist daarvan is Adje van der Berg, voormalig gitarist van Vandenberg en Whitesnake... en vooral bekend van de hit Here I Go Again. Het zou wel passen, die regels erin, meneer Van der Berg. Goedemorgen. Ja. Yeah. Gaat het ongeveer zo klinken? Nou, het zit er niet zo ver vanaf. Het is het soort muziek wat ik eigenlijk van nature makkelijk vanuit mijn hart schrijf. Ja, en, het is uw stijl. Ja, het is ja, hetgene wat ik, wat ik lekker vind om te doen. Ja, u mag niks laten horen, hè? Helaas, nee, dat, nee het is. Ik moet wel even aan toevoegen aan wat er vanochtend in allerlei kranten heeft gestaan en zo. Dat, dit nummer had ik eigenlijk niet zozeer in de eerste plaats als kampioenslied geschreven. Want het zou natuurlijk hartstikke mooi zijn als we na afgelopen weekend nog een kampioensbreker naar binnen slepen. Maar ik had het eigenlijk geschreven als een soort ode aan, aan de spirit van de van club als Twente. Wat je er allemaal voor moet doen om aan de top te komen. En op het moment dat je er staat dat je van plan bent om daar te blijven. En daar ook eigenlijk minstens even hard voor, voor moet knokken. En ja, ik was geïnspireerd geraakt eigenlijk door... De manier waarop Twente dat gedaan heeft de afgelopen paar jaar. omdat uh, het is vergelijkbaar met de manier waarop het mijzelf uh, is overkomen eigenlijk. Dat ik vanuit Enschede uh, in de afgelopen 25 jaar de wereld een beetje ja. heb mogen veroveren. Want zit u? jeugd, woont u uh, in Twente, in Enschede? Ik woon in Enschede, ik ben een import-Turk, import, uh, zoals het heet. Want ik <laughs> woon vanaf mijn 14e, met uitzondering dan uh, van de 12 jaar dat ik in Amerika heb gewoond. Of 13 jaar eigenlijk. Ja, u klinkt ook niet tukkers. Ik woon er nog steeds. U klinkt ook niet Twents? Nee, ik ben daarna, daarna geboren. <laughs> Toen heb ik tot mijn e in Rotterdam gewoond. Dus het is een mengeling van, uh, van alles wat nog wordt geworden. Maar hoe rood-wit is het hart? Ja, nou, ik vind... Uh, mijn, mijn gevoel is natuurlijk on ongelooflijk... Uh, is er vast mee verbonden natuurlijk. Want uh, die, ik vind het prachtig gewoon dat, uh, dat we vanuit deze hoek van, uh, van het land... Waar het toch altijd wel een beetje... Nou, ik wil niet zeggen op neergekeken wordt... maar waar men wel een beetje, een beetje lacher over deed in het verleden allemaal. En nu nou is gebleken gewoon dat er gewoon hele goede dingen gebeuren... ook vanuit hier. En met name de vechtlust vond ik echt de moeite waard... om daar eens even een ode aan te, ja. te schrijven. En ja, wat dat betreft uh, is het van toepassing op, op, op iedereen... die knokt voor hetgene waar hij in gelooft. Ja. En dat en, was eigenlijk de idee achter de tekst. Ook. En, en dus ligt er nu een kampioenslied. U hoopt dat natuurlijk zondag uh, ten gehore te brengen. Wat, gaat u het zelf spelen? Ja, maandag, als alles volgens hoop van iedereen gaat, dan zou maandag de huldiging zijn. En dan, dan, dan, dan ga ik dat even live tegen horen brengen. Uh, op maandag? Ja, maandag, maandag gaat de huldiging plaatsvinden. Ja, dan is de, de huldiging. Als ze kampioen gaan worden, nou ja, gelijk spelletje is genoeg. Dus het zit erin. Ja, we zijn eigenlijk wel kampioen als het veld oplopen, in feite. Uh, ja, ja, ja, dat is waar. U uh, gaat dat dan live spelen, neem ik aan. Dan hoopt u dat ja. Theo Jansen meezingt, bijvoorbeeld? Dat zou mooi zijn, want dat is wel een van mijn helden. Ik vind het, ik vind het geweldig gewoon om uh, gasten van het kaliber van Theo Janssen en uh, Ruiz en zo... om die aan het, wel, aan, aan het werk te zien. Dat vind ik, uh, vind ik fantastisch. Ja, en als het dan zo klinkt als Here I Go Again... dan kan er nog wel meer mee gebeuren, toch? Komt het lied dan uit, officieel? Uh, ja, nou, het lied gaat sowieso officieel uitkomen. Om, uh, omdat wat ik al zei, dat het meer een eerbetoon was aan, uh, aan uh, heldenmoed en uh, fighting spirit. Uh, en dat het in dit geval... Uh, ja, dat, dat ik me had laten inspireren door... Uh, door die vechtlust van Twente. Um, het is eigenlijk een nummer wat op zichzelf staat ook. En um, uh, het gaat sowieso uitkomen. En, en uh, ja, dit, dit, deze gelegenheid was natuurlijk het meest feestelijk... om het meegepaard te laten gaan. Maar als Twente door wat veroorzaakt dan ook... Uh, net even niet uh, red zondag, dan redden ze de volgende keer alweer. Maar dan, dan gaat het nummer waarschijnlijk uh, bij het begin van het seizoen uitkomen. Ja, Het kan groot worden nog als het een nieuwe You Never Walk Alone wordt. Nou, wat mij betreft mag het ernaast. Want You Never Walk Alone, dat gaat dus eigenlijk over... Uh, Verbroedering en broederschap. En dat is het destijds symbolisch door. Uh, zeg maar de zusterclub van Twente, uh, Liverpool. Is ja. uh, symbolisch overhandigd aan Twente. Van jongens, van va nu na de vuurwerkramp. Om uh, aan de mensen in, uh, in Oost-Nederland een uh, hart onder de riem te steken. Hebben ze gezegd: Nou jongens, dat is ons lied. Maar dat mogen jullie ook gezellig gebruiken. Dus dat is uh, eigenlijk omarmd door uh, de Twente supporters. En terecht Want dat is natuurlijk een prachtig nummer. En, uh, en wat ik al zei, ja, die tekst gaat over verbroedering. Uh, de tekst van dit nummer gaat. Uh, over wat ik net zei, over ja, fighting spirit en knokken om te doen waar je in gelooft en zo. En blijft het, het nummer in de kast als Ajax kampioen wordt? Uh, nou, in de kast niet, nee. Want het gaat sowieso uitkomen. Uh, alleen, maar, wat ik al zei, het is natuurlijk een leuk, leuk en feestelijk moment om, uh, om, om dat nu te doen, mocht het uh, zondag... Een stuk leuker in ieder geval. Ja, dat is <laughs> hartstikke leuk, man. Dus, uh... We zien er naar uit. Ja, ik ook. Hartstikke ja, spannend. We zijn erg benieuwd uh, hoe het gaat klinken. Ja, oké. Okay. van den Berg, hartelijk dank. Een prettige dag. En schakelen we het eind van het Radio 1-journaal nog even met Rotterdam. Eh, naar de andere tak van sport die deze dag in de belangstelling staat van wel heel veel mensen. Een half miljard zit te kijken naar het WK Tafeltennis vanuit Agoy. Daar zijn ze nu nog niet aan het kijken. Want uh, vanaf tien uur zijn er wedstrijden uh, pas. Een half miljardje. Je kunt er zo weinig bij voorstellen. Hebt u een idee uh, ho ja, hoeveel er dat zijn? Ja, 500 miljoen. Maar kunt u zich daar een voorstelling bij maken? voor een sport die u komt uit Veenendaal. U bent hoofd van de vrijwilligers uh, uh, hier, die hier helemaal niet zo populair is. Nee, ik kan het me echt niet voorstellen. Als ik het, het verhaal steeds hoort dat er 200, 500 miljoen mensen zitten te kijken... in Korea, China, Japan. Ik heb geen idee hoeveel dat er zijn. Of al zitten er bij u op de, tennis, op de tafeltennisclub uh, bij een normale wedstrijd op zondag? Dat het, zaterdag, uh, vrijdag? Ja, in Veenendaal is zaterdag, ja. Maar wij zitten er ongeveer uh, 100 te kijken en daar zijn we wel blij. Ja, dat, dan is het al heel druk, ja. Dan is het druk, dan is de bar uh, behoorlijk bezet. 300 mensen hebt u geregeld om voor u en voor het hele toernooi vrijwilligerswerk te kunnen doen. Wat, wat, wat moeten ze doen, behalve in een oranje shirtje rondlopen, wat u ook rondloopt? Ja, nou, er zijn een, een heleboel taken. Wij moeten Ahoy assisteren bij kaartcontrole en uh, controle waar, waar, waar ze niet mogen zijn. Nou, daar zijn er behoorlijk wat voor ingeschakeld. Er is natuurlijk een hele grote zaalploeg die de zaal bijhoudt, de zaal opgebouwd heeft, schoonhoudt. En dan heb je allemaal kleine werkjes als infodesk, uh, catering, uh, accreditatie. Nou, zo zijn er een heleboel en die heb je er allemaal voor nodig. En u hangt er dan een beetje boven met een uh, helikopterview. Ja, wij zijn met z'n vier uh, coördinator en s ochtends melden ze zich hier. Want we krijgen gedurende de dag... Nou, gisteren kwam de vraag, we hebben acht mensen nodig voor de dopingcontrole vanaf woensdag. Dus dan gaan we mensen zoeken die dan mee gaan doen. En mensen die morgen meegaan naar Schiphol om uh, mensen met een rolstoel op te halen. Nou, zo, zo heb je overal nodig en dat, dat overzicht proberen we hier te houden. Als een beetje kan, uh, gaan rondlopen, de, de mensen die hier uh, ingezet gaan worden, die uh, gaan we nu verlaten. Uh, er zijn ook mensen van een, van een school die studiepunten krijgen uh, hiervoor. U bent zelf lang leraar geweest. Denkt u dat ze het echt uit interesse doen of alleen voor die studiepunten? Nee, ik, denk, uh, ik heb een paar gevraagd. Ze mochten ook in de vakantie komen vorige week. Er zijn er zes geweest die ook in de vakantie komen, zijn gekomen. Die vonden het gewoon leuk. Maar de rest komt voor, uh, voor studiepunten. En dat vind ik een heel reëel, uh, reëel uitgangspunt. Oh, oh, oh, oh, we lopen bijna tegenop. Wat gaat u doen vandaag? Ik, ik ga denk ik weer even aan de zaal staan. Even alles bijhouden. Netjes houden. En u? Ik ga mee. Ik moet dragen. <laughs> ik moet dragen. Ja, goed, goed. Die zaal, daar gaat het uiteindelijk eh, allemaal om. Ja, daar komt de hoofdscheidsrechter weer. Ik zag u net iemand nog uit de zaal wegsturen. Ja. Nou, die mocht er niet zijn. Die mocht niet oefenen. Nee. Oh. Dat is normaal. Uh, van het begin af uh, in die zaal niet geoefend. Ik bedoel, mensen zijn daar bezig om alles goed voor te bereiden. Dat zijn de centercoats voor uh, waar ook televisieopnames en dergelijke zijn. Daar moet alles goed zijn. En er moeten niet even mensen wat gaan trainen. Die lopen in de weg. Ja, u was zo aardig en u was toen opeens zo streng. Maar u deed het met een glimlach. Ja, ja, natuurlijk. Ik bedoel, uh, je, je doet het gewoon op een normale manier. Je zegt het op een normale manier. En meestal luisteren ze wel. Oké, okay, nou. Nou, fijn. Nou, die kwamen we dan ook tegen. Als je hier nog doorloopt, je, dan ja. uh, da, daar rechtsom... Daar zijn de wedstrijden van over een, een half uur. En Veel plezier de komende dagen Dat hier bij de taftennis. Prima. Jongens van de Kerkhof in Ahoy bij het WK Tafeltennis. Om tien uur daar dus beginnen de wedstrijden. Einde van dit NOS Radio 1-journaal. Het is bijna half tien. De KRO gaat verder op Radio 1 met Goedemorgen Nederland. Goedemorgen Sven Kokkelman. Goedemorgen Marcel. Bouwend Nederland wordt verplicht als het dan minister ligt om vijf procent werklozen in dienst te nemen... bij grote bouwprojecten in opdracht van de overheid. En de voorman van Bouwend Nederland is Elko Brinkman... en die is daar bepaald niet blij mee. Een jaar na de vliegramp in Tripoli waarbij 70 Nederlanders omkwamen... ligt het onderzoek daar onbegrijpelijke redenen helemaal stil... En in Duitsland is men in de ban van de volkstelling. Van ja. deur tot deur, weet jij ook, Marcel. Nee. Worden de Duitsers geteld. En dat gebeurt ja, niet, gebeurde, ja, niet um, helemaal gelukkig. Uh, Oké, okay, uh, uh, nou, ja, nee, bij 1 op de 10 gaan ze ja, geloof ik langs. Ja. ja, klopt hè? Dat zijn er nog veel dan. Ja, ja, ja, zeker. Bij ons gebeurde dat voor het laatst in 1971. Geen... En daar kwam toen geen bal van terecht. En dat kwam door <laughs> één man, en met die ga ik straks praten. Zometeen. In Goedemorgen Nederland, eerst nieuw het nieuws met Dorald Megens. Radio 1. Het NOS Journaal. De politie heeft drie mannen aangehouden die ervan worden verdacht... dat ze iets te maken hebben met de duinbranden in Schorel. Een van hen is een man van 44 uit Alkmaar. blijft nog 14 dagen vastzitten. En verder zijn twee mannen van 18 en 20 uit Schagen aangehouden. Eerder werden twee mannen aangehouden, maar die zijn vrijgelaten... omdat ze niets met de duinbranden in Schorel te maken bleken te hebben. Vliegtuigen van de NAVO hebben vannacht de hevigste bombardementen in weken uitgevoerd op de Libische hoofdstad Tripoli. Een gebouw van de geheime dienst en een ander overheidsgebouw werden geraakt. Vermoedelijk is ook een complex getroffen waar familie van Gaddafi woont. Er zijn geen gegevens over doden of gewonden. En in Japan zijn ongeveer 100 inwoners van een dorp bij de kerncentrale in Fukushima even naar huis geweest om persoonlijke spullen op te halen. Het was het eerste georganiseerde bezoek van inwoners die in de zone van 20 kilometer rond de verwoeste kerncentrale wonen. Sinds de ramp op 11 maart mocht daar niemand in, die, uh, in dat gebied komen. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Aan de BVK's informatie staat nog een kleine 80 kilometer file. De files die opvallen op de A8, zaandam amsterdam tussen knooppunt Krommenie en Koemplein 5 kilometer. Op de A12, naar richting Utrecht... gaat het langzaam nog tussen Gouda en Nieuwebrug. Op de A44, Amsterdam, richting Den Haag... tussen Voorhout en Wassenaar, 7 kilometer... Op het spoor vertraging tussen Driebergen, Zeist en Ede-Wageningen. Daar rijden geen treinen na een aanrijding. En ook tussen Utrecht en Geldermalsen. En tussen Den Bosch en Geldermalsen rijden geen treinen na aanrijdingen. In alle gevallen bedraagt de vertraging ruim een uur. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Bouwer Nederland is niet blij met het kabinetsplan om verplicht werklozen in dienst te nemen bij een overheidsproject. Syriërs in Nederland volgen de protesten in hun land op de voet. Een jaar na de vliegramp in Tripoli ligt het onderzoek daar in Libië volledig stil. En het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. Het is 2,5 over half 10. Dit is Caro. Goedemorgen, Nederland. GELUIDEN. Roy Hirkens is vanochtend in Den Haag. Verleden, heden en toekomst van Defensie. Het komt vandaag 10 mei allemaal samen bij het herdenkingsmonument van de Luchtmobiele Brigade. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgen Nederland. Vanaf 1 juli moet de bouwwereld bij opdrachten van de overheid... boven de 250.000 euro 5% werklozen in dienst nemen. Het kabinet heeft besloten deze eis... bij de aanbestedingen van projecten op te nemen... om werklozen aan het werk te krijgen. Elko Brinkman, voorzitter van Abouwend Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. En daar bent u... Ik zit in Den Haag op het ik zei. En daar bent u? Ik dacht van, ik ben boos no. over, niet blij mee, verontwaardigd nee, uh, over. Nee, daar ben ik uh, niet echt blij mee. Kijk, natuurlijk zijn we blij met uh, nieuwe opdrachten. Uh, maar het punt is op dit moment dat er uh, eerder discussie is over bezuinigingen. En dat merken wij al een hele tijd in de sector. We zijn zo'n 25.000 mensen bij de bedrijven in de vaste staf kwijt. Dus dan is het eigenlijk een wat academische discussie uh, dat je werklozen in dienst moet nemen... terwijl we op hetzelfde moment extra mensen helaas uh, zonder werk uh, moeten zetten. Ja. Uh, dus waar het eerst maar die ontstaan... zijn er toch ook weer werkloos, of niet? Wat zegt u? Die zijn op zichzelf ook werkloos, dus die kunt u dan weer in dienst nemen? Nee, nee die, die moeten we ontslaan. Het punt is dat wij afgelopen twee jaar 25.000 mensen kwijtgeraakt uh, zijn in de bouwbedrijven... en de, de ja. staf uh, daar. als je dus nu zou zeggen. Maar uh, nu krijgt u een klus... Uh, en dan moet u uh, 5% werklozen uh, uh, in dienst uh, nemen. Ja, de, de, de vraag is natuurlijk welke werklozen. Ja. Uh, want het gaat om mensen die gemotiveerd uh, moeten zijn. Het ja. gaat om mensen die ook ervaring moeten hebben. Overheidswerkzaamheden uh, zijn vaak. En niet de eenvoudigste uh, klussen. Nee. En waar het in de kern om gaat. is dat we graag mensen in dienst nemen. omdat we helemaal graag, uh, graag werken. En bij voorkeur dan. Uh, ja, leerlingen hebben. mensen die voor langere tijd. zich ook kunnen binden. en niet alleen mensen die voor één klus. Uh, even worden ingehuurd. en daarna weer zonder uitzicht te zitten. Dat lijkt me ook voor de werklozen in kwestie. Uh, ja, eerlijk gezegd een wat, wat uitzichtloos. Uh, gebeuren. Dus ja. wij zijn niet, niet, niet per definitie somber. maar in de gegeven omstandigheden. waarin ook vanuit het kabinet het signaal. Naar signaal eh, komt er het het kabinet, maar wel vanuit overheidsinstanties, eh, eh, dat het met de woningmarkt eigenlijk nog niet klaar is, dat we nog eens moeten kijken wat er met de hypotheekrente aftrek moet eh, gebeuren. Ja, dan zie je dat gewoon bedrijven eh, slecht in hun orders blijven zitten. Dus het is de, de goede discussie op het verkeerde moment, om het maar zo te formuleren. Maar wat is er goed aan de discussie dan? Want ik hoor u helemaal niks goed nou, zeggen over de discussie. Ja, de discussie is natuurlijk dat we meer mensen aan het werk moeten hebben. Wij willen dolgraag als bouwers mensen aan het werk hebben. Maar in de eerste plaats moet het dan gaan om meer uh, opdrachten. Ja. En per saldo komt er uh, ja, niet, niet echt beweging in, nee. de, in de zaak. Ook maar, in, de, in de overheidskantoren sfeer. Nee. Dat ziet dat niet echt op. Nou nee, want ze willen minder ambtenaren. Dus, dus niet, ligt het ligt niet echt in de lijn der verwachting dat er ontzettend veel gebouwen bijgebouwd worden. toch? Geval? Ja, en dan loop je dus het risico dat je gewoon mensen die nu aan het werk zijn... Is nog eens extra moet ontslaan, ja. om vervolgens dan weer te zeggen, nou dan ga ik bepaalde categorie werkblogen in dienst te nemen. Ja, dat maar nog even terug naar mijn vraag, als, als u dan toch mensen hebt moeten ontslaan, waarom kunt u dan volgens deze regeling diezelfde mensen dan niet opnieuw in dienst nemen? Ja, diezelfde mensen natuurlijk, maar ik heb de indruk dat het er om een andere discussie uh, gaat, namelijk om mensen die in de praktijk van het leven moeilijk plaatsbaar zijn, omdat ze een... Gebrekkige ervaring hebben, althans voor de klussen waar het in, con in dit concrete geval uh, om gaat. Ja. En uh, dat is op zichzelf heel goed om sociale redenen om mensen weer aan het werk te krijgen. Want dat zijn vaak mensen die dan extra begeleiding uh, nodig hebben. En die je ja. natuurlijk in een tijd waarin de orders binnenstromen. ook makkelijker in een soort leertraject. weer uh, kunt opleiden of heropleiden voor de bouw. Maar ja. als je nu zegt: nou ja, ik heb tijdelijk uh, een klus voor u, maar ik weet niet zeker of ik daarna. Uh, ook wel weer werk voor u, voor u hebt, ja, dan is het ook voor de opdrachtgever wel een riskante onderneming. Dus wij hebben van oudsher uh, als bouw heel veel een opleiding van mensen gedaan. Het het ook zelf betaald, dat doen we ook nu weer. Dat is zeer profijtelijk, omdat je de mensen dan een baangarantie kunt geven voor ja. langere tijd. Dus u en zegt, doe dat dan in plaats van, op van dit onzalige plan? Ja, ik, dit is een plan nogmaals wat denk ik niet op het juiste moment komt. Nee. Goed, uh, tegelijkertijd zegt de overheid... ja, luister eens, het zijn onze projecten. Uh, het gaat om veel geld, mogen we ook een paar eisen stellen. En we vragen ook niet of ze willen lassen... of dat ze zich met de constructie van een gebouw bezighouden. Uh, we vragen of, om ze in dienst te nemen voor de catering en schoonmaken. Ja, maar goed... Maar dat dus dat je mensen uitzicht biedt op een, een, een periode waarin ze ook weer serieus uh, aan het werk komen in zo'n sector. Wij hebben heel graag gemotiveerde vaklieden, die we ook graag willen helpen opleiden. Maar die we dan liever als leerling uh, in dienst nemen en dan in een opleiding uh, brengen. Want iemand die spreken bezem in de handen krijgt om de bouwplaatsen schoon te vegen, die zal niet het vooruitzicht hebben dat hij daar zijn hele leven lang gelukkig uh, mee wordt. Dus, nee, uh, het lijkt me na een week al bekeken, Eerlijk gezegd, als je dat elke dag moet doen, of niet? Nou ja, een schone bouwplaats is ook zelf heel, uh, heel nuttig. <lacht> maar, uh, nou, <lacht> dat is waar. Hebt u overigens ervaring met het in dienst nemen van werklozen verplicht, zal ik maar zeggen, dat het, uh, dat het u is opgelegd en wat dat voor resultaten biedt dan? Er zijn hier en daar ervaringen, heel heel gemeen. ik herinner me wel van verschillende bezoeken ook in het verleden, in Rotterdam bijvoorbeeld, een omgeving, uh, dat daar ja, in enkel geval als het om eenlingen om... gaat, daar wil het wel eens lukken, maar als je het echt over de wat grotere getallen hebt, en dat is natuurlijk toch de ambitie van het, van het kabinet, ja, dan moet je daar dus heel veel begeleiding op uh, zetten in, uh, in een tijd waarin de opdrachtgever ook uh, niet ruim in de slappe was uh, uh, zit. Ja. Dus uh, ja, het, het, het, nogmaals, het is het verkeerde moment. Het is een goede discussie, maar op het verkeerde moment. Dus u zegt niet doen nu, oh, niet, zeker niet vanaf 1 juli. Het kost veel te veel geld, het levert ons te weinig op. En bovendien werkt het voor die werklozen ook niet. Ik zorg voor een betere orderstroom en stop met de discussie... die de bouwmarkt verder op slop zet. Ja. Maar goed, het kabinet heeft toch besloten dat het vanaf 1 juli moet. U bent zelf minister geweest, dan moet je dat toch doen, of niet? overleg met de sector. Ik ken minister Donner als iemand die tot zeer veel overleg uh, bereid is en ook een praktisch ingesteld uh, iemand. Dus ik uh, hoop op een constructieve oplossing. Ja, en minister Donner ken ik ook als een standvastig iemand. Ja, maar uh, hij is net zo geïnformeerd opgevoed als ik. Uh, en we kunnen beide wel wat langer uh, vergaderen om er toch uit te komen. Ja, u bent niet zo standvastig? We <laughs> zijn ja. allebei standvastig, maar oplossinggericht. <laughs> Goed, wij op tafel, hè, denk ik dan. Als rechtvaardige gereformeerde. We zullen een extra <laughs> Meneer Brinkman, ik dank u wel. Graag gedaan. Ranking the nieuws. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Een Brit is erin geslaagd om voor 17 euro een computer te ontwikkelen. Het apparaat is bedoeld om ook arme kinderen met computers te leren werken. Hoe is het eigenlijk afgelopen met die andere goedkoper computer? Weet u wel, die 100-dollar laptop. Jasper Bakker is redacteur bij Webwereld en die heeft het antwoord. Die 100 dollar laptop is er wel gekomen, maar niet voor 100 dollar en eh, niet in grote getallen, wat wel de bedoeling was. Eh, die 100 dollar, die prijs die was gebaseerd op de aanname, daar gaan er miljoenen van afgezet worden in grote landen als India, Mexico, Brazilië. En een hoop van die landen hadden aanvankelijk wel interesse, maar zijn in de loop der tijd afgehaakt. Waarom? Een belangenspelletje, een belangengevecht. Op een gegeven moment zagen ook computerfabrikanten en chipmakers, zoals Intel, hé, hey, daar is een markt, daar kunnen we ook wat mee doen. En die kwamen met eigen apparaten, concurrenten dus eigenlijk, die ook niet in grote getalen en ook zeker in 200 dollar zijn gekomen. Uiteindelijk, de 100 dollar laptop is ervan gekomen voor ja, 150 tot 200 dollar. De schattingen lopen uit één. is het ook afhankelijk hoe groot jouw bestelling is. En gaat het worden? Nee, nog niet. Maar men werkt er nog steeds aan verder. Misschien in de toekomst een tablet. Al dus Jasper Bakker van Wetbereld heeft u ook een vraag bij het nieuws. Mailt u ons dan vooral naar goedemorgennederland.nl voor uw minuut. Ranking de nieuws. Terug nu naar Den Haag. Met alle toeters en bellen is daar Roy Hirkens. De luchtmobiele brigade. 2500 man sterk. Militairen van de luchtmobiele brigade die zijn herkenbaar aan de rode barrette. Internationaal erkenningsteken voor de para- en luchtlandingstroepen. Mag u hem afdoen eigenlijk? Uh, ik kan hem wel afdoen, maar dat doen we meestal alleen binnen. Wat, wat, wat is het uh, teken wat erop staat? Uh, het teken wat je op mijn beret ziet is een uh, ontploffende granaat. En dat is het, uh, het embleem wat de is daar. Uh, het is een van de zwaarste infanterieopleidingen, hè? Uh, Ja, dat is waar. Ja, wat maakt de opleiding zo zwaar? Uh, het is vooral uh, de duur van de opleiding. Uh, met de inspanning, zowel de fysieke inspanning als de mentale inspanning uh, die daarop volgt. En de kerels die moeten enorm veel werk verzetten om deze rode bret te verdienen. De ja, luchtmobiele brigade wordt veelvuldig ingezet voor militaire missies. Kosovo, Irak, Congo, Afghanistan. Maakt dat jullie eenheid zo bijzonder? Nou, de eenheid die is inderdaad wel in staat om op allerlei verschillende soorten gebieden hun missies uit te voeren. En dat is het bijzonder van de luchtmobiele brigade. Snel inzetbaar, overal inzetbaar, zwaar getraind. Vandaag 10 mei zullen de rode barretten van de luchtmobiele militairen prominent zichtbaar zijn in en rondom Den Haag. Wat betekent 10 mei voor u? Nou, op 10 mei uh, 1940 zijn hier uh, in Den Haag bij de residentie uh, veel Diers en Jagers omgekomen bij het verdedigen van het vliegveld. De vliegvelden Ipenburg en Okkenburg. En uh, dat herdenken wij elk jaar. Ja, 71 jaar geleden hè, viel het Duitse leger Nederland binnen. We staan nu bij het monument ter herinnering aan onze krijgsmakkers. In die meidagen van 1940 en daarna hier en over zee hun leven gaven voor het vaderland. Twee grenadiers en jagers prijken op het monument. Heeft u zelf ook gesneuveld door collega's? Uh, ja, er zijn uh, zeker over de laatste jaren een aantal collega's van ons omgekomen in uh, de uitzendgebieden. Het zijn wel mensen die wij uh, herdenken. Wat betekent dit monument voor u? Het is een uh, soort fysieke uiting van hetgene wat uh, mijn collega's lang geleden voor mij betekend. En uh, het is toch wel een, een eervolle plechtigheid om hier elk jaar te kunnen staan. Ja, vandaag dus 10 mei, die luchtmobiele brigade. Een rijke geschiedenis die al begint bij de oprichting van de grenadiers en jagers door koning Willem I. Een elite eenheid en een eenheid die een bijzondere band heeft met Den Haag. Ja, we zijn een uh, garde-eenheid. Het uh, garde-regiment Grendi is een jagers. En dat betekent dat wij uh, sowieso een uh, ja, belangrijke band hebben met de residentie. Dus uh, Den Haag hier. En dat wij uh, toch veel betekenen voor het Koningshuis. Uh, zeker in uh, ceremoniële gelegenheden. En vroeger om het Koningshuis te verdedigen. Ja, inderdaad. Dus we hebben eigenlijk een dubbele taak. Aan de ene kant uh, ceremonieel en aan de andere kant uh, toch een uh, elite gevechtseenheid. Die uh, ja, deze beide mag uitvoeren. Ja, het slechte nieuws komt... Voor Defensie ook uit Den Haag, het ministerie. Gisteren een trieste dag. Gisteren werden helikopters, tanks, mijnenjagers en gevechtsvliegtuigen buiten dienst gesteld. Als gevolg van ingrijpende bezuinigingen bij Defensie. Was het een zwarte dag voor u ook? Uh, ja, ook wij hebben een aantal collega's uh, ja, hun functies moeten zien uh, kwijtraken. En, uh, het, het zijn er relatief weinig, maar ook dat uh, telt zwaar. Ja, dat is moeilijk. Ja, in totaal zullen 12.000 functies verdwijnen. Hoe ziet die, uh, is, is er nog plek voor militairen met die beruchte rode baret die u uh, op uw hoofd hebt? Ja, dat denk ik wel. De luchtmobiele brigade is een eenheid uh, die zeker niet kan worden gemist. Wij uh, zijn overal inzetbaar en uh, zeer flexibel. Ik denk niet dat, het, uh, dat de Nederlandse staat uh, zonder ons inzet kan. Is dat dan juist een eenheid die juist nodig zal zijn bij, ja, in het nieuwe afgeslankte leger? Flexibel, snel inzetbaar? Ik denk het wel. Ik denk zelfs dat we hebben laten zien in de afgelopen jaren... dat juist deze eenheid goed inzetbaar is in uitzendgebieden, maar ook voor andere taken. En dit uitstekend kan vervullen. Nou, later vandaag zal het Binnenhof rood kleuren. Dan krijgen we ook nog eens 40 militairen die felbeheerde rode baret. Veel plezier vandaag. Dankjewel. Bijdrage was dat van Roy Herkens. Straks Syriërs en Nederland volgen de protesten in hun land op de voet. Eerst nu het Goede Nieuws. Positief Nieuws Network. Cultuur brengt mensen in verwarring. En als er dan toch bezuinigd moet worden, dan het liefst op muziekvereniging Concordia. Uh, bij jeugdlid krijgen, krijgen we subsidie. En uh, daarvoor, uh, ja, dat is net niet genoeg om, uh, om de jeugd helemaal op te kunnen leiden, zeg maar. Mm -hmm. Uh, dus ja, we hebben wel dit soort acties die we nu ook gaan houden, hebben we wel, uh, wel nodig. Uh, we zijn bijvoorbeeld naar Polen geweest uh, afgelopen najaar mm -hmm. met de vereniging. Ja. ja, dat kost natuurlijk allemaal bakken met geld hè? Ja, dat is gewoon, uh, dus een hele week is dat uh, gewoon lol. Nou, nog even die ludieke actie. We hebben een, iets nieuws bedacht. Ja, dat is eigenlijk uh, het, de vriendenactie geworden. En het idee is dat inwoners uh, voor een uh, bedrag uh, vriend worden van de vereniging. Daarvoor krijgen ze dan een pasje waarmee ze korting krijgen bij de, bij de Drielse ondernemers. Ja, en hoeveel korting krijgen ze dan? Um, nou, dat ligt aan de ondernemers zelf. Het is natuurlijk voor de winkelier wat, wat klantenbinding. Ja, voor Concordia betekent het gewoon dat we, uh, uh, behalve dan dat bedrag uh, wat we per vriend krijgen, ook uh, een extra binding met het dorp. Stel ik wil trombonen spelen bij Concordia, wat zijn dan de reële kosten? Ja, bij de muziekschool uh, is, dacht ik, iets van 180 euro per kwartaal. En dan heb je dus alleen de uh, ja, les, hè? verder geen optredens of, uh, nee. of iets, alleen uh, les. Succes, hè? Ja. En u verdient een pluim omdat u verantwoordelijk bent voor het telbureau. Ja, klopt. Dan komen er schudders binnen. En dan s'avonds zijn het meestal 24 schudders. Twee series van 12, omdat er meer banen niet zijn. En die krijgen 60 schijven. Plus een paar proefschijven. En die schieten ze, en die tel ik. En hoeveel kogels gaan er in het algemeen doorheen? Zo ongeveer 18.000 in een maand. En ik doe dat al zoveel jaar, want ik schiet zelf al uh, ruim 51 jaar. Er zijn drie verschillende houdingen. Ja. Knielend, liggend en drie houdingen. Ja. Dat zijn er dan toch vijf? Het zijn altijd in wedstrijd, het is uh, 60 geschoten. Dus het is of 60 liggend of 60 knielend. En de drie houdingen is uh, 20 staan, 20 liggend en 20 knielend. En nu schiet ik alleen al liggend. En heeft u zich wel eens vergist met het tellen? Uh, het is heel toevallig gebeurd. De laatste vergadering was er iemand, een oudere schutter... die ook nog lid is van een bepaalde bond. En uh, die had heel slecht geschoten. En die liep overal rond te schreeuwen van... de markeerde mij wat aan mijn ogen. En ik weet niet allemaal wat. En toen kwam onze secretaris binnen. En hij had een heel vertrokken gezicht. Hij zegt, "We de schijven overnieuw tellen van die meneer? En ik heb de hele score alles gewist in de computer. Ik zei, alsjeblieft, hieruit de schijven, doe jullie het zelf maar. Toen zijn ze met z'n drieën aan het tellen geweest. En toen riepen ze me, verdrukken nu op enter. En dan zie je wat wij vinden. En het was exact hetzelfde. Alle Kijk. punten. En uw vader heeft u dit allemaal geleerd? Nee, mijn grootmoeder, die vond het mooi. Daar heb ik het van geleerd. Nog even een testje. Hoeveel schoten hoort u hier? 60. Brenger van het goede nieuws was Erik Bakker...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 selling my soul I can't, I'm selling my soul to the devil, I can't I'm selling my soul I can't, I can't I can't I can't, I can't I can't Working 9 to 5 just drives me crazy, but I could never sit back and be lazy Although I'm loved For the good I got, sometimes I think, what the fuck? I can't selling my soul to the devil. I can't, I'm selling my soul. I can't, I'm selling my soul to the devil. I can't, I'm selling my soul.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 Met een maandje uit. Splendid was dit met Again. Het is acht minuten voor tien bijna, dames en heren. Het Syrische leger blijft keihard optreden tegen demonstraties gericht tegen het regime van president Assad. Gisteren werd een buitenwijk van Damascus urenlang belegerd. Eerder verdwenen, volgens sommige berichten, alle mannen in de stad Homs. De protesten in Syrië duren nu al weken en worden op de voet gevolgd door de Syrische gemeenschap hier in Nederland. Sargon Otour van de Assyrische Jongerenfederatie, Goedemorgen... Goedemorgen. Ik zeg Sargon O'Tour, maar dat is niet je echte naam, want je wil niet met je echte naam op de radio. Waarom is dat? Ja, dat klopt. Uh, ja, de reden is eigenlijk, wij in Nederland uh, we kunnen wel heel veilig leven en alles uh, zeggen wat wij vertellen. Maar uh, we hebben ook familie in Syrië. En als ze erachter komen dat wij uh, iets tegen uh, de regering zeggen, dan worden zij daar opgepakt. Uh, vandaar uh, de reden dat ik vandaar mijn echte pseudoniem. naam niet geef. Ja. Hoeveel Syriërs zijn er eigenlijk in Nederland? We zijn, iets, uh, ja, wij zijn een Assyrische groep, maar uh, de meeste... Uh, het bestaat uit 20.000 Assyriërs in Nederland, maar de meerderheid die uit Syrië is gekomen, die is iets van 15.000. En Assyrië, je uh, komt oorspronkelijk uit Noord-Irak, dat, dat gebied toch? Ja, Assyriërs, dus zijn mensen, die, uh, met name christenen, die uit Syrië, Irak en Turkije komen. Juist, goed. Um, wat is het laatste nieuws op dit moment dat u via internet en uw kanalen uit het land zelf binnenkrijgt? Nou, wat ik te horen heb gekregen en gezien heb op uh, Facebook... wordt overal, overal uh, geprobeerd om de mensen uh, de straat op te krijgen. Uh, want ze noemen het vandaag de dinsdag van de overwinning. Dus uh, ze, ze proberen massaal uh, vandaag te betogen in Syrië overal. En uh, ja, er zijn veel mensen die opgepakt zijn... die verdacht worden uh, dat ze gaan demonstreren... Uh -huh. En dat is eigenlijk de huidige situatie. Het ja. wordt uh, van erg tot erger, zeg maar. En als u uw familie daar belt en zegt hoe gaat het... Uh, en je stelt een paar vragen, wat zeggen ze dan terug? Ja, wat ik, wat ik merk aan mijn familie is... Uh, ze proberen niet erover te praten. Uh, als ik een vraag stel, dan is het antwoord meestal van... Uh, ja, het gaat goed, uh, hier is niks aan de hand. Uh, alleen daar zijn een beetje... in de hoofdstad zijn een beetje... Uh, ja, er is een beetje geweld, zeg maar, maar hier is niks aan de hand. Ja. Dat is het enige wat wij te horen krijgen van Want de mensen. Want het kan ook gevaarlijk voor hen zijn om over de telefoon, hè, met het oog op afluisteren bijvoorbeeld, dingen te zeggen Inderdaad. tegen de buitenwereld. Ja, ja. ja dat, dat is wat, wat gezien wordt, zeg maar. Ook via internet wordt ze, uh, zeg maar, in de gaten gehouden, maar ook telefonisch. Ja. Vrezen jullie trouwens ook dat de Syrische geheime dienst actief is in Nederland? Ja, eh. Uh... Ja, er worden wel heel veel gespeculeerd daarover. En er worden ook heel veel, uh, ja, heel veel vragen gesteld door op internet bijvoorbeeld. Mensen die toegevoegd worden, uh, die je niet kent bijvoorbeeld. Die gaan vragen van, uh, wat is jouw mening over wat er nu in Syrië gebeurt? Uh, zijn jullie als organisaties daarvoor of tegen? Dus dan wordt iedereen eigenlijk die een beetje verdacht wordt, die wordt een beetje van om erover te praten. Uiteindelijk uh, worden dan sancties tegengenomen. Ja. Hoe komt dan die informatie het land uit? Want af en toe via Facebook zeg je, maar... Uh... Ja. Er wordt ook gebeld, en dat is dus niet veilig. Hoe doen ze dat dan? Ja, meestal maken ze ook gebruik van de Turkse lijnen. Of uh, lijnen die aan de grensgrenzen, bijvoorbeeld. Uh, Via Jordanië, dat ze dan een uh, prepaid kaart van uh, Jordanië kopen. En dan zo proberen om contact te zoeken met de buitenwereld. Maar er zijn ook natuurlijk mensen die gewoon vrijheid durven te praten. Bijvoorbeeld organisaties en uh, partijen die in Syrië in de demonstraties of die in de oppositie zitten. Ja. Die geven gewoon uh, hun mening erover. Ja. Inmiddels zijn er ook berichten dat voetbalstadions volgepropt zouden zijn met politieke gevangenen, zal ik maar zeggen. Ja, inderdaad. Het laatste nieuws wat ik gisteren gehoord heb... is dat er ook ziekenhuizen uh, omgevallen uh, zeg maar worden tot uh, gevangenissen. Omdat ja. er geen plek meer is uh, in gevangenissen. ja Je kunt natuurlijk niet eindeloos doorgaan met het oppakken van mensen. Nee, dat is denk ik niet uh, de oplossing. Ik denk dat het beste is dat je gewoon als regering besluit om een dialoog te vormen. En te kijken wat de oppositie echt wil. En dan naar de hand daarvan om uh, besluiten te nemen. En het liefst uh, hervormingen uh, die wij eigenlijk al Nodig achten om de, om de situatie in Syrië een beetje rustiger te krijgen. Ja, dan zijn er ook mensen, want het zijn natuurlijk heel vaak uh, gevluchte christenen uit Syrië die hier naar Nederland zijn gekomen, die uh, zeggen je moet eigenlijk hartstikke blij zijn met die Assad, die president daar. Want die heeft uh, uh, intussen uh, wel ervoor gezorgd dat de extremistische moslims daar niet aan de macht komen. Ja, dat wordt heel veel gezegd inderdaad. Maar dat zijn met name jongeren die eigenlijk uh, geen andere regime uh, gezien hebben. Uh, Meestal jongeren dan 40 jaar. Uh, die hebben alleen maar de baatpartij meegemaakt die huidig die huidige regeert zeg maar. Maar ja, als je kijkt naar eerdere gebeurtenissen, bijvoorbeeld in de jaren 50. Toen was ons volk, zeg maar, als christen in, in, in, uh, in Syrië, waren wij veel vrijer. We konden veel, meer, uh, we konden veel meer bereiken als het gaat om politiek niveau of... Maar dat hebben zij niet meegemaakt. Dus ze zijn bang, stel je voor als straks bijvoorbeeld de regering verandert... Et cetera, en dan hervormingen plaatsvinden... dat we dat precies dezelfde situatie als in Irak krijgen. En dat, uh, ja, dat is eigenlijk treurig... Maar. Dat, dat hoeft niet altijd zo te zijn. Kijk maar naar uh, Tunesië of Egypte. Daar is de toestand toch anders gelopen dan in Irak. Dus wij moeten eigenlijk nou, niet bang zijn. In Egypte zijn. zijn de berichten dat christenen zich daar helemaal niet meer veilig voelen nu. Ja, klopt. Dat, uh, nu de laatste tijd is het wat extremer geworden. Maar over het algemeen als je het bekijkt. Ik denk dat het toch beter is voor de christenen. in En uh, ook met name in Egypte. Dat, het, uh, zeg maar dat de regering veranderd is dan uh, daarvoor. Goed. U blijft dat volgen via Facebook, via die uh, simkaartjes... Uh, waarmee ze vanuit, uh, laten we zeggen, de, uh, Syrië... maar via Turkse netwerken tot u kunnen komen met uh, informatie. Hou ons op de hoogte. Ja, dat komt goed. En hartelijk dank voor uw tijd. Straks, dames en heren, onderzoek naar de vliegramp in Tripoli... ligt stil door de onrust in Libië. En Duitsland houdt een volkstelling van deur tot deur. Nederland deed dat 40 jaar geleden voor het laatst. En daar kwam geen bal van terecht. Het kwam door één man en met hem ga ik zo praten. In het vervolg van Goedemorgen Nederland... na de reclame het nieuws met Dorad Megens. Tot zo.